3 uur. NPO Radio 1. Met Jan Mon. In Bureau Direct Solutions belt je op met de mededeling... dat er nog een factuur openstaat en dat je direct moet betalen. Onder dwang betaal je gelijk, maar achteraf bedenk je... dat je nooit met het bedrijf waarvoor ze hebben middelen te maken hebt gehad. Wat dan? En we duiken de dierenwereld in, want hoe hou jij je hond of je kat in Toom? Straks in Radar, Na het NOS Nieuws. Met Amber Brandsen.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 Voor het grote DNA-onderzoek in de zaak Nikki Verstappen... is veel animal, meldt de website 1 Limburg. Op zes plaatsen wordt het DNA ingezameld via het wangslijm. 21.500 mannen is gevraagd om dat te doen. De elfjarige Nikki Verstappen werd twintig jaar geleden... op de Brunsumer Heide dood aangetroffen. Het is nog steeds niet duidelijk wat er gebeurd is. En bij de massastart op de Olympische Spelen... heeft schaatser Koen Verwij brons gewonnen. Het goud ging naar de Zuid-Koreaan Lee. De Belg Bart Swings won zilver. Eerder vanmiddag was de vrouwenfinale. Daar pakte Irene Schouten het brons. De Japanse Miho Takagi was de snelste. Anouk van der Weijden kwam er niet aan te pas. Nederland staat nu op 20 medailles. Acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. Het weer volop zon, maar ook wat wolkenvelden en een stevige oostenwind. Het is een graad of vier. Vannacht matige vorst. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden misschien wat sneeuw... en hooguit 1 graad boven nul. Vanaf maandag nog wat kouder. Verkeersinformatie van de AMW René Pacet. Jan, er zijn wat files in Brabant. Op de A16 Rotterdam Breda... bij de Moedijkbrug een kwartier vertraging door een auto met pech... En op de A58 Preda Vlissingen. Na een ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is bij knooppunt Zoomland. Daar nu 10 minuten in de file. Eén rijstrook naar Flissingen is dicht. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Nu tweede persoon, 50% korting bij MSC Cruises.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 Com. Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Deze voorjaarsvakantie is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. NBO Radio 1. Hoe houd je Root je trots? hond of kat in toom? Zet je kat zijn nagels in je lerenbank... of koud je hond de post iedere dag aan Vlaarde? Ben je ermee naar een speciale training voor huisdieren geweest... of train je je hond of kat zelf? Laat het ons weten. Ga naar de Radar Facebookpagina... of laat een berichtje achter op de Radio 1-app... of via Twitter, hashtag Radar. Radar, met Jan Mom. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Martin Gaus, hier. Welkom Hallo. in de studio. U kent hem natuurlijk. Hij leidt de Martin Gaus Academie... het kennis- en opleidingsinstituut op het gebied van honden- en kattengedrag. En, niet onbelangrijk, ook het gedrag van de baasjes, toch? Ja, je krijgt de hond die je verdient. Dus met andere woorden, als je als baas niet weet hoe je ermee om moet gaan... liever als samenwerker, dan krijg je de rekening gepresenteerd. Zullen we dan meteen maar de hamvraag stellen? Hoe ga je goed met een hond of kat om? Nou, je, kijk, het, het mooie is, je moet altijd beginnen met een hond op te voeden. Omdat je dan later ook je kinderen kan opvoeden. Dat is dus wel erg belangrijk. Maar je moet je ook gaan vaststellen van hoe je het gaat doen. Vroeger was het zo dat het eh, eigen schuld, dikke bult. Een hond deed iets niet goed, had een slipkettetje om. en ik krijg een flinke ruk aan zijn kop. en dat deed zeer no pain, no gain, zeiden ze dan. Zo leren ze wat ze niet moeten doen, dachten ze. wist kind wil met zijn handjes ergens aan zitten. geef je tik op zijn handjes. Ja. Maar er zijn ook eigenaar die zeggen, well, je moet het handje even tegen de kachel aanhouden. Dus het heet, doe je het nooit meer. Slechte manier. Doen we niet meer. Waar het om gaat, is dat je niet met vermijdingsgedrag moet werken. Daar bedoel ik mee dat je met eh, druk moet uitoefenen. Eh, en moet waarschuwen dat hij dan als onheil over zich heen krijgt. Onlustgevoel. Nee, je moet hem leren zich goed te gedragen. Omdat hij het gedrag wat hij dan krijgt, iets oplevert. Het dus verschil tussen belonen in plaats van straffen? Ja, en negeren het verkeerde gedrag. Wat er dus heel vaak gebeurt, stel voor, dat is een heel goed voorbeeld... als mensen thuiskomen, dan hebben ze een hond die springt heel erg tegenop. Nou, hij heeft de Fiense poten of wat ook, allemaal ellende. De visite komt, iedereen is een beetje zenuwachtig. Dan vraag ik aan die mensen, wat doen jullie dan? Dan zijn die mensen altijd als volgt bezig... mag niet, nee, foei, niet doen, enzovoort. Ze doen van alles. Ja. En dat doen ze al jaren. En dat helpt niet. Hou er dan mee op. En wat, wat moet je wel doen dan? Je gaat doodstil staan. Je zegt helemaal niets, je kijkt omhoog. Honden springen niet tegen lantaarnpalen op. Dat is heel belangrijk. Dus als je niet reageert, geen actie onderneemt... dat vindt hij dus eigenlijk niets. Negeren. Dan staat hij met vier pootjes op de grond en geeft je hem wat lekkers. Dan heeft hij razendsnel geleerd het verschil tussen het een en het ander. Dus de makkelijkste manier is verkeerd gedrag negeren... goed gedrag belonen. En dan nog één ding. Op het moment dat je al jaren bezig bent met te zeggen... mag niet, nee, foei... dan is dat belonend geworden. Want je geeft namelijk aandacht aan het verkeerde gedrag... En alles wat aandacht krijgt, neemt het gedrag toe. Dus kortom, die mensen hebben die honden fantastische opspringers van gemaakt. Ja, dat is juist het averechts effect. Wat heb je zelf eigenlijk voor huisdieren? Heb je huisdieren? Ja, ik heb een kat en ik heb een wippert. Dat is een, mensen noemen dat een haarse windje. En, uh, en ik heb een rat... Ja dat? Ja, ja, dat is erg leuk. Nou, zo, ja, apart ja, om die, die, die, die, die, die op te voeden, wellicht. Nou, je kan, Andere keer je kan ik veel mee doen. We gaan het nu vooral over, over katten en honden hebben. Uh, Johannes Dolieslagen van Radar Online zit natuurlijk naast mezelf ervaring eigenlijk met beesten. Ja, of niet? Nou ja jarenlang katten gehad. Ook een uh, oppashond toevallig uh, onlangs gehad met de kerstdagen. Uh, beestje is anderhalf week geweest. Echt topbeest. Helemaal niks mis mee. Maar wel twee keer op het tapijt gepist en één keer op de bank. Dat was, wel, uh, was wel jammer. Ja, dat was uit te drukken. Uh, ja. Ja, hoe je dat uh, kunt voorkomen, daar gaan we het over hebben. Maar heb je ook reacties gekregen? Ja, ik krijg uh, heel veel reacties binnen. Uh, de reactie die ik eigenlijk het vaakst hoor die, uh, is dat mensen zeggen: van ja, je moet heel consequent zijn naar je dier. Wat sta je wel toe, wat sta je niet toe. En ik krijg een berichtje van Veer, die schrijft uh, dat zij samen met haar zoontje zelf hun Jack Russell hebben getraind. Uh, daarvoor moest ze wel anderhalf jaar lang elke avond doodmoe naar bed, want het was blijkbaar heel veel werk. Maar daar zegt ze: ben ik nu 14 jaar. ...jaar later heel erg blij mee. Want die Jack Russell luistert nog steeds heel erg goed. Uh, nou, Wieldy is blij uh, dat hij zijn hond uh, uh, net iets... Oh, uh, sorry, zeg ik verkeerd. Wieldy is blij dat zijn hond niks wat groter is... ...dan handschoenen en zakdoeken fijnkoud. Mm. Want uh, hij zegt, ja, dat krijg ik hem maar gewoon niet afgeleerd. En gelukkig bijt hij niet op mijn bank. Nou, en Karins honden die maken helemaal nooit iets stuk in huis. Uh, daar had ze al iets op gevonden toen haar honden nog puppies waren. Toen heb ik geleerd dat ik ze sowieso moe moet maken. Hè? Dus euh, lekker met ze gaan wandelen van tevoren en dat soort dingen. En op het moment dat ze iets pakken wat ze niet mogen kapotmaken, dus met hun tandjes, bood ik ze een, een bordje aan waar ze op konden knouwen. Of, of een speelgoedje waar ze op konden knouwen. En als je dat heel consequent volhoudt, ja, dan blijven je honden gewoon overal vanaf. En ik heb nu gewoon nooit meer last met dat ze iets kapot maken. Zegt Karin, Martin Ja, moe maken helpt dat? Ja, zonder twijfel. Als je doodmoe bent, doe je niets meer. Maar waar het om gaat, en dat is de kern van alles... je neemt een hond in huis en dan moet je voor jezelf vaststellen... wat zijn de rastypische eigenschappen van die hond of van de kruising. Dus als je een hond hebt die graag wil apporteren, dat is van jachthonden... dan moet je spelletjes met hem gaan doen die ook op de jacht lijken. Als je dat niet doet, heb je een hond die thuis gefrustreerd is, niet weet wat hij moet doen, want hij kan zijn eigen activiteiten kan hij niet kwijt. Dus het hangt dus, ook nog af van het je, ras, het soort hond dat je hebt. En dan je opvoeden aangepast aan het gedrag van die, wat diep in die hond geworteld is. Dan zijn de problemen heel weinig, of in ieder geval de nemen ze heel erg af. Jij blijft met ons meeluisteren, naar alle vragen die binnenkomen en uh, zult daar later ook weer antwoorden op geven. Uh, vragen en tips kunnen ook binnen blijven komen via Facebook en de Radio 1-app Halfiers spreek ik Martin weer. Onze vaste presentator is Misha Blok. Die is in Zuid-Korea om daar verslag te doen... van de Zuid-Koreaanse cultuur tijdens de Olympische Winterspelen. En natuurlijk duikt ze dan ook in het dagelijks leven... van de Koreaanse consument. Vandaag neemt ze ons bijvoorbeeld mee naar de Koreaanse convenience store. Je ziet de tentakels uh, duidelijk zitten. Oh, Ik vind het echt een beetje horror. <laughs> Kun je je voorstellen dat ik dit eng vind? Nee, dat is lekker lekker uit. Hè. Ja? Lekker gedroogd ingefjeerd. Ja, Zometeen meer. Je wordt gebeld met de mededeling dat je nog een rekening open hebt staan en deze binnen een paar dagen moet betalen, omdat anders de deurwaarder op je afkomt. Je schrikt, je betaalt meteen. Maar denk dan, waar was die rekening eigenlijk van? Het overkomt gedupeerde van het bedrijf Direct Solutions. Ze noemen zich Incasso Bemiddelaar. In november hebben we ook al aandacht aan deze organisatie besteed. En sindsdien zijn er tientallen klachten bij ons binnengekomen. Zo ook van Jolanda Kolen, en die heb ik aan de lijn. Goedemiddag, Jolanda. Goedemiddag. Jij werd begrijp ik, onlangs gebeld door Direct Solutions... omdat jij nog een rekening open had staan. Waar zou dat om gaan? Nou, ik zou in 2016 een telefoontje gehad hebben... van een telemarketingbureau genaamd Benelux in Arnhem. En die hadden mij een aanbieding voor een hotelarrangement en een diner. En volgens hun zou ik dat toen aangeschaft hebben. Ja, en uh, dat, dat weet je nog wel, toch? Nee, ik kan me helemaal niks herinneren, want oh. normaal gesproken doe ik dat soort dingen nooit via de telefoon. Ja, maar zij wilde wel dat jij die rekening per direct zou betalen. Ja, klopt. Want, anders? Nou, als ik het niet zou betalen voor 1 maart, dan zou het uitbesteed worden aan de deurwaarder. En, en die wat zou, zou dan die... naar mij afgestuurd ja? worden. Die zou op jou afgestuurd worden? Ja. Hoe ging dat gesprek met Direct Solutions? Nou, op een gegeven moment, ik had al heel vaak gezien dat er een bepaald nummer gebeld had. En toen, mijn man die had een keer opgenomen. En die zei van, heb jij nog ergens openstaande dus schulden? Nou, ik weet van niets. Dus toen heb ik uh, teruggebeld. En toen kreeg ik een uh, meneer uh, Carlos aan de telefoon. Ja, en die vertelde mij dat het uh, om een bedrag van 98 euro ging. Maar omdat ik uh, ja, iedere keer maar uitstel van betaling had, was het opgelopen tot 184 euro. En of ik dat dan ja, zo spoedig mogelijk wilde betalen. En heb je zei, ja, betaald? Ja, ik heb nooit geen aanmaningen van jullie gehaald. Jawel, wij hebben een paar keer via de mail hebben we aanmaningen gestuurd. Ik zei, nou, ik zeg, dan eens wat bewijs. Ja, nee, dat mogen we niet. Ik zei, hoezo dat mogen we niet? Nee, ze hadden opdracht gekregen van de firma dat ze verder geen gegevens mochten verstrekken. En toen? Ik zei, ja, ik zei, moet ik dan gaan betalen voor iets wat ik niet gehaald heb? Ik zei, waar ik niks van af weet. Dus, en, wat uh, heb je uiteindelijk gedaan? Ik heb niks betaald. Niks betaald. Nee, maar ja, ik voelde me eigenlijk een beetje in het nauw gedreven, dus ik zei ja, ik zei, kan dat niet betalen. Ja, je mag het ook in termijnen betalen en dat is geen enkel probleem en ja. Je weet dus niks van van dat jij een hotel geboekt hebt. Je hebt gelukkig niet betaald, lijkt me heel verstandig op zich. Zeker als je ook niet kunt herinneren dat je in het hotel geweest bent. Dank voor jouw verhaal. Ik vraag even aan Johannes weer van Radar Online. Heb je over dit bedrijf Direct Solutions meer meldingen binnen? Ja, ja, ja, we hebben de afgelopen weken zijn we echt bestookt met mensen... die uh, eigenlijk een vergelijkbaar verhaal hebben als dat van Jolanda dat we net hoorden. Uh, zo kreeg gisteravond nog een mailtje van Gerrit. Uh, die was smiddags gebeld door Direct Solutions. Hij had nog nooit van de rekening gehoord die hij zou moeten betalen. Maar hij werd wel flink onder druk gezet uh, tijdens dat gesprek. Nou, hij zegt, gelukkig heb ik niet betaald. Uh, en nou ja, ook weer een mailtje kreeg ik van, van Ina. Want ook zij zou nog ergens een factuur open hebben staan. Dat ging om een bedrag van 182,40 euro. Ze moest direct betalen. Want anders kwam er een deurwaarder. En werd het bedrag verdrievoudigd. Nou, uh, ze vertelt ook dat het gesprek echt zeer dwingend was. En uh, nou, ze wil heel graag weten wat ze nu moet doen. Um, en er kwam nog een bericht... Uh, Binnen van Art. Uh, Hij werd ook gedwongen om geld te betalen. Hij moest 177,40 euro betalen. Dat heeft hij meteen tijdens het gesprek gedaan... vanwege de agressieve manier waarop hij uh, benaderd werd. Uh, maar hij heeft nu ook het idee dat klopt hier eens niet En hij wil heel graag zijn geld terug. En hij wil heel graag weten hoe dat dan moet. Nou, ik stel voor dat we die vragen zo meteen aan Casper uh, gaan stellen. Dat gaan we doen, maar uh, ondertussen hebben wij natuurlijk ook... naar het bedrijf zelf gebeld, Direct Solutions. Vorige keer wilde de directeur van het bedrijf die als naam opgeeft, Liemen van Bergen, reageren in onze uitzending. Dit keer wil hij dat pas na deze uitzending doen. De reden, hij zou aanstaande maandag een gesprek hebben... met een mevrouw uit onze achterban, van de Radarachterban. Daar zou hij alles mee oplossen. Wij weten daar niks van, we weten ook niet wie die vrouw is. Dat is een mevrouw, ja, die uh, is uitgekozen door die mensen... om in contact met ons te komen. Dat is uh, een vruchtbaar gesprek geweest... En we hebben afgesproken dat wij heel veel dingen samen gaan doen. Wellicht ook samen gaan afspreken in een buurthuis. Zegt de directeur. Maar stel, vroegen wij dat die groep dan zou bestaan. Waarom spreekt u dan met hen? Het burgerinitiatief is heel uh, inderdaad uh, voordelig nu. Want dan kunnen wij direct in contact komen met mensen in plaats van via jullie. Want dat helpt niet, hebben wij uh, ervaren. Oh, uh, Wij mogen overigens van uh, Direct Solutions wel weten... met wie zij het gesprek voeren, zeggen ze. Maar niet nu, pas na de uitzending. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik dat veel belangrijker vind. Want deze mensen die zijn niet uit op uh, kijkcijfers... maar die zijn uh, uit op oplossingen. Ja, dat lijkt ons ook heel goed. We hebben nog wel een paar andere vragen aan Direct Solutions. We hebben namelijk bij de Kamer van Koophandel... de gegevens opgevraagd van de organisatie. Daaruit blijkt dat niet Ene Lime van Bergen... maar in, de, in Turkije geboren netje Bettin Guzel... eigenaar en directeur is van de organisatie. En als wij dan vragen wie dat is, krijgen we dit antwoord. Luister, nogmaals... Niet dit weekend, een ander weekend wil ik dat best gaan doen. Ja, maar we zijn toch wel benieuwd hoe jullie die problemen dan op gaan lossen. Heb je vragen, gerichte vragen, stel die maandag. En voordat jij of jouw team, dus voordat jullie een uitzending inplannen... is het misschien verstandig om de partij van tevoren in te lichten. Ja, Want uh, wij hebben ook onze agendas en wij hebben ook onze afspraken staan in onze agendas. Ik wens jou daar heel veel succes mee met dat Leerpunt. Dank je. Tot maandag. Nou, ze hebben druk daar, blijkbaar. Overigens, we hebben ze natuurlijk van tevoren ingelicht. Want, euh, nou ja, uiteraard deze opnames die zijn van voor deze uitzending. In de studio zit Casper Jans. Hij is advocaat bij Kneppelhout Kortals Advocaten. Casper, hoe luister jij naar? Ja, ik vind het ongelooflijk. Uh, jullie hebben een trouwe achterban en dat is via radar georganiseerd. Maar ja, ik ben heel benieuwd met wie er gesproken gaat worden. Maar het hele verhaal is natuurlijk echt ongeloofwaardig. Echt ongeloofwaardig. Wat vind je het meest ongeloofwaardig? Uh, nou, ten eerste de spookfacturen die er zijn. Dat is gewoon een bekend probleem. Ik adviseer ook iedereen om niet te betalen. We hebben het misschien zo meteen nog een even over. En je kan eigenlijk maar beter met een deurwaarde te doen hebben... waar iedereen zo bang voor is, waar zij mee schermen... dan dat je met zo'n incassobureau te maken hebt. Deurwaarders hebben wel beroepsregels. We gaan er zo direct uh, over doorpraten. We hebben ook namelijk naar de autoriteit Markt gebeld. Die uh, legde eerder deze maand nog Incasubro Credit Invest. Beter bekend ook onder de naam de Nederlandse incasso centrale, Een boete op van maar liefst 415.000 euro... omdat zij consumenten onder druk hebben gezet... om ongeldige rekeningen te betalen. Dus vroegen wij woordvoerder Saskia Bierling... wat je nou moet doen als je gebeld wordt over zo'n onduidelijke incasso... die volgens jou niet klopt. Uh, als je het idee hebt dat je een rekening krijgt van een incassobureau... wat echt gewoon helemaal nergens uh, op gebaseerd is... dan is het ook van belang om dat te melden bij Consuwijzer. Consuwijzer is het uh, consumentenroket van de autoriteit Consumenten en Markt, de ACM. En de ACM is de toezichthouder en die kan optreden tegen bedrijven... die structureel de regels overtreden. En wat doet de ACM dan met zo'n melding? Nou, de ACM uh, die inventariseert de meldingen over bedrijven die binnenkomen en uh, aan de hand van de hoeveelheid meldingen, de ernst en de aard daarvan, uh, maakt de ACM de afweging uh, uh, als er een bedrijf is wat uh, be uh, regels structureel overtreedt tegen welke bedrijven zij wel en niet uh, maatregelen gaat nemen. En als je nou twijfelt of die Encasso wel echt is, waar kun je dan terecht? Ja, Als je gewoon niet zeker weet waar die inkassel op gebaseerd is... en je weet ook niet wat voor stappen je dan het beste kunt zetten... dan zou ik willen adviseren om contact op te nemen met Consuwijzer... het consumentenloket van de ACM... Daar kun je mee bellen, je kunt er mee mailen, je kunt er mee appen. En zij kunnen je dan uh, van advies uh, dienen. Van wat is dan het handigst om te doen? En ze kunnen je ook wijzen op bijvoorbeeld bepaalde voorbeeldbrieven die er zijn. Uh, en in ieder geval uh, je helpen om te weten welke stappen je dan het beste daarna kunt doen. Saskia Bierling van de Autoriteit Consumenten en Marktadvocaat Casper Jansen van Kneppelhout en als Advocaat. Ja. We hoorden net uh, via uh, Johannes het verhaal van Ina. Die is benaderd door Direct Solutions. Moet 182,40 euro betalen. En vraagt zich af wat ze moet doen. Wat raad je eraan? Ja, nee, ze moet helemaal niks. Ik zou ook niet betalen als ik haar was. Euh, en dan het, het verhaal dat er geen bewijs mag worden bijgebracht is natuurlijk idioot. Uh, dus gewoon niet betalen. En uh, als, ik, uh, als ik Ina was, zou ik een klacht indienen bij de, bij de autoriteit Consumentenmarkt. Uh, die nee. hebben sinds november hebben ze een, uh, de, de, de, in bureau's hoger op de agenda staan. Ja, en er zou gewoon veel meer uh, toezicht op moeten komen. Maar in ieder geval kun, kan de ACM er wat mee als er meer klachten komen. Ja. Dus ik raad iedereen aan om, om klachten in te dienen bij de ACM. Zeker als we geen bewijzen hebben van een rekening die jij zou moeten betalen. Ja, het is natuurlijk de idioot voor woorden dat je iets moet betalen waarvan je niet weet wat het is. En dat je dan maar onder zo onder druk gezet wordt dat je dan maar betaalt. Stel dat uh, uh, je gebeld wordt en je hoort: ja, met Direct Solutions. Wat is het beste? Kun je meteen het beste eigenlijk gewoon de hoorn op de haak ja, eigenlijk, eigenlijk zou je dat wel moeten doen. Um, een uh, uh, bonafide Incasso-bureau. Uh, die zijn ook uh, aangesloten bij een brancheorganisatie. Die sturen eerst gewoon een brief. Die gaan niet meteen bellen. En dan zeker niet zo agressief. Um, uh, en, en Direct Solutions maakt gewoon eigenlijk een beetje misbruik... van de beleefdheid van mensen uh, door te luisteren en uh, erop in te gaan. En die spelen dus in op jouw... Uh, op jouw gevoel en jou, je gemoed dat je dan maar moet betalen. Dus eigenlijk, gewoon de verbinding verbreken... is niet eens zo slecht ja. plan. Ja, en het werkt dus blijkbaar, dat inspelen op het gemoed. Hè? Want de arts die, die heeft dus, omdat hij schrok, betaald... realiseerde zich later dat het eigenlijk helemaal niet terecht was. Wat moet hij doen om zijn geld terug te krijgen? Ja, uh, uh, hij heeft betaald en het is geen automatische incasso... dus je kan niet aan de bank vragen om het terug te storten. Dat is, uh, uh, dat is jammer. Uh, dus uh, ja, voor Art, uh, die zou ofwel zelf achter Direct Solutions aan moeten... in een civiele procedure... Om uh, zijn geld uh, terug om te krijgen. Die 177 euro. Ja, terug. Dat doe je natuurlijk niet. Wat ik zou doen als ik arts was, uh, behalve dus die klacht bij de ACM, is aangifte doen bij de politie. Uh, want dit is gewoon oplichting. Uh, en als de politie dan of justitie uh, Direct Solutions zou vervolgen, dan kan je als slachtoffer in het strafproces uh, voegen. En dan kan je je schade goed krijgen. Dus okay. dan zou hij het geld terugkrijgen. Aangifte doen bij de politie. Uh, nou ben jij ook betrokken geweest bij een uitspraak van de Hoge Raad?. waarin bepaald is waaraan een aanmaning moet voldoen. Jij was toen advocaat van de Consumentenbond. Ja. Uh, waar moet zo'n aanmaning aan voldoen? Nou, zo'n aanmaning um, uh, dat is een aanmaning die je krijgt. waarin je 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen zonder dat je buitengerechtelijke incassokosten moet betalen. We hoorden net bij Direct Solutions dat die bedragen... dat zijn hoge bedragen, hè, ik hoorde dat er een verdubbeling van het bedrag was ongeveer. Nou, dat, dat kan niet. Die bedragen, er is gewoon een, een schema voor, een staffel. Um, en voor kleine bedragen is dat 40 euro. Nou, die incasso die moet je 14 dagen de tijd geven... om alsnog te betalen zonder die 40 euro te moeten betalen. En de Hoge Raad heeft uitgesproken dat daar uh, bepaalde termijnen aan gebonden zijn... Dus uh, een incassobureau moet bijvoorbeeld um, bewijzen dat de brief ontvangen is door jou. Um, dus dat uh, moet aangetekend uh, verstuurd zijn bijvoorbeeld? Ja, de, de, ja, dat hoeft niet. Als ze dat, dat bewijs is, niet hebben. Ja, dan... dat, dat is een risico dat je neemt als, als een kassobureau... door dat niet te doen. Uh, aan de andere kant, een aangetekende brief is iets van 57 of 8 euro, zo geloof ik. Ja. Dus ja, dat gaat even die 40 euro af. Dus dat zullen ze niet snel doen. Uh, maar de, de, ja, ook de termijn moet goed genoemd zijn. Dus 14 dagen na dagtekening kan niet. Um, je, de, de Hoograad heeft gezegd, nou, een brief wordt doorgaans twee dagen... nadat hij op de bus is gedaan, bezorgd. Uh, zonne maandagen tellen hij niet mee, feestdagen tellen hij niet mee. Uh, en daar moet uh, uh, de incassobureau dus uh, rekening, rekening mee houden. 14 dagen tijd en ja. bewijzen dat hij is ontvangen. Als dat niet is gebeurd, dan kun je die aanmaning gewoon verscheuren... en niet betalen? Uh, nou, je moet het bedrag natuurlijk wel betalen. Kijk, als, als je maar niet wel die een hotel overnacht die in de hebt gebot, worden gebracht... Niet die extra kosten, uh, klopt, die, uh, die hoeft niet. Maar wel een bedrag waarvoor je, uh, wat je gewoon wel moet betalen. We Anders ook... dan bij Direct Solutions, hè, waar, waar dus niks van nee, Precies, gaat. waar het nee. om fake rekeningen ja, gaat. Okay. Nou hebben wij ook gebeld met banken waarbij Direct Solutions een rekening heeft lopen. Dat zijn Knappen en ABM, ABN AMRO. Knap laat ons weten dat zij na het gebruik van die rekening een onderzoek heeft gedaan... en maatregelen heeft getroffen tegen de rekeninghouder. En ABN en Ambro laat ons weten dat de signalen over Direct Solutions bekend zijn. Ze zijn nu in gesprek met de klant. En afhankelijk van de uitkomst zullen ook daar passende maatregelen worden genomen. Op onze website vind je de voorwaarden waar een aanmaning aan moet voldoen. En wil je een melding doen over Direct Solutions, dan kan dat via ACM. En je kan ook nog, als je je geld al kwijt bent, naar de politie. Je blok. Is in Zuid-Korea, wordt het al eerder, om daar verslag te doen van Zuid-Koreaanse cultuur. Vandaag neemt ze ons mee naar de Koreaanse convenience store. Een soort supermarkt die in verschillende opzichten afwijkt van de Nederlandse supermarkt. Ja, we zijn in een uh, Koreaanse convenience store in Seoul En ik heb Ju uh, hier uh, aan mijn zij staan, uh, onze correspondent hier in uh, Korea. Ju, wat is het verschil tussen een convenience store en een supermarkt? Een convenience store opent 24 uur per dag. en Een supermarkt dicht meestal rond 11 uur. Dag en nacht geopend. En ik wil eventjes met jou langs wat schappen lopen. Want ik zie allemaal dingen die ik eigenlijk niet ken. Laten we beginnen hier met allemaal verschillende zakken vol met gedroogd vlees. Ja, gedroogd vlees. En wanneer eten Koreanen dit dan? Als uh, alcohol drinken. Dus als een snack bij een biertje bijvoorbeeld? Ja. ja. En is dit ook iets wat jij eet, s'avonds bij een biertje? Ja. En wat is jouw favoriet? Mijn favoriet is een beetje pittig. Chikwa betekent uh, barbecue smaak. Barbecue smaak. Dat vind ik uh, lekker. En als ik dan een beetje naar beneden kijk, dan zie ik hier een zak. Ja, dit vind ik echt heel eng eruit zien. Gedroogde inktvis. Gedroogde inktvis. En je ziet de tentakels uh, duidelijk zitten. Maar het ziet er zo droog uit. Want of moet je dat nog koken? Nee, hoef niet. Het Op direct te eten. Ook als snack? Ja. Oh, ik vind het echt een beetje horror. <laughs> Kun je je voorstellen dat ik dit eng vind? Nee, dat is zo lekker uit. Ja? Lekker gedroogd ingefiest. Is het ook gezond? Dat denk ik. Dat ja. hoop je? <laughs> <laughs> en dit soju, hè? Soju is yes, een uh, koreaanse jenever. Van uh, graan. Wat is het alcoholpercentage? Ja, rond de 20 procent. zijn de kleinere groene flesjes. Die zie je heel veel in de barretjes. Hè? Ja. Soju uh, wordt gedronken. Ja, en Hier zie je wel, nou, wat zou het zijn? Wel 50 verschillende soorten noedelsoep. Want wanneer eten Koreanen een noedelsoepje? Uh, S'avonds, als uh, ik honger heb, meest Koreanen. We gaan naar bed heel laat. Ja, het werken, het overwerken. Ja, zo ja. so, rond uh, twaalf uur, dan we eten noedels thuis. Uh, Makkelijker om te koken. En als je dan zo'n noedelsoepje pakt, dan kun je deze gewoon in de winkel helemaal klaarmaken, hè? Ja, ja. En je ziet hier ook mensen in de supermarkt gewoon eventjes zitten. Het is een magnetron. Ja, en ja. hier ook heet water. Heet water, ja. Dus dan kun je hem openmaken, heet water erbij doen. Ja. En dan kun je het gewoon uh, hier opeten. En dan zijn we hier... Bij uh, allemaal een soort van platte koffertjes. Een beetje in de vorm van een aktentas. Varkensvlees is speciaal cadeau voor het solar. En solar is uh, Chinees nieuwjaar. Hè? Ja. Maar dan geef je elkaar dus met nieuwjaar worst in blik. Ja. Ik hoef dat niet hoor, als cadeau. Nee. <laughs> Ik zou er echt niet blij mee zijn. Maar uh, Koreaanse jongeren vinden het al lekker. Nederlanders zijn gek op acties, op kortingen. Zijn Koreanen heel erg prijsbewust? Niet echt. Ik kom altijd de actie, maar veel vrienden van mij uh, zeggen tegen mij: Je bent een vrouw. Waarom zoek je altijd de actie? Dus jij bent eigenlijk best wel Nederland? Ja, dat denk ik. <laughs> Oké, okay, tot zover dit uh, inkijkje in uh, de Koreaanse Convenience Store. Ja, volgende week is Michiel Blok gewoon weer hier in de studio om haar zelf te presenteren. Hoe houd jij je hond of kat in toom? Daar hebben we het over. Johannes Dolieslager, nog reacties binnengekomen. Ja, er zijn zeker reacties binnengekomen van Antoinette. Die heeft een echte raskat uitgekozen. Die koos voor een rekdol. En het voordeel is daarvan, zegt ze, die hangt niet in de gordijnen. Die sloopt geen meubilair. Maar wel heeft ze een krappaal. En daar klimt het beestje elke dag in. En daardoor heeft zij helemaal geen overlast. En Henk uit Deventer, die heeft precies een andere ervaring. Want die heeft twee katten. En die koopt in zijn huis alleen nog maar... Goedkope banken en stoelen. Ik vind het niet zo heel erg. Het is niet het mooiste spul. Het, het zit fijn. Het past bij elkaar. Het is modern. Ja, wees op bedacht, de de kat daar geen rekening mee houden. Die denken van, ha, lekker. <laughs> ik ga er eens even in hangen. Met die scherpe nagels. Ja, die heeft zijn hele interieur aangepast aan zijn kat, begrijp ik. Ontreinbare katten heeft hij. En Antoinette, eh, Martin Gauss die koopt een, een, een ragdoll, een raskat. Want die doen dat niet. Nee, die is ooit uitgevonden. Dat je ermee kon gooien. Oh. Dus dan hadden katje, hadden ze hadden dus zo'n katje: die ging slap hangen. Dus je had hem op je arm en die hing die gewoon slap. Dat was de bedoeling. Hij moest zo kindvriendelijk zijn... dat je er alles mee kon doen. En die Amerikanen die, die dat ras hadden gecreëerd... gooiden de, de, de kat over als een balletje. En die hangt niet in nog een en, rein, Nee, he? die vonden het allemaal goed. En het, zijn het, hele, het is natuurlijk volkomen belachelijk dat het gebeurt. Ja. Maar het zijn inderdaad hele aardige katten. Ja. Maar een kat is vooral aardig wanneer hij zijn activiteiten kwijt kan. Wanneer jij een kat in huis hebt die ze, daar zijn rondjes loopt... en hij heeft niets meer dan dat rondje... dan gaat hij het huis slopen. Dan is hij dus druk bezig om een beetje vrolijk te worden. Activiteiten te ontplooien. Wat een kat nodig heeft, en daar is niet iedereen blij mee... is dat hij naar buiten kan. Gewoon dat, dus, dat hij even een straatje om kan lopen. En dan zit de buren natuurlijk weer te mopperen... dat er een dood vogeltje in de tuin ligt. Oftewel dat er een hoopje poep neergelegd is. En daar ben je niet blij mee. Ja. Maar in het algemeen is het ook nog zo... dat ze soms een klein territorium al genoeg gaan hebben. En dus dat ze in de eigen gaan. tuin poepen. Dat ja. zou fijn zijn. Maar het mooiste van allemaal als mensen dat doen... dat ze een kattenbak bij het luikje zetten als hij naar buiten gaat. Ook weer een goede en omdat een kat een gewoonte dier is, gaat hij eerst op de kattenbak zitten en dan gaat hij zijn straatje omdoen. En dan heb je dus een kat die geen overlast veroorzaakt heeft. Ik ga het bij morgen tegen mijn buren zeggen. Zodrecht om tien voor vier spreek, ik je weer. Ja. Ongevraagd gaf verzekeraar Unive deze maand tal van klanten een duurdere verzekering. Mag dat zomaar? Of is sprake van misleiding? Dat hoor je zo direct na het NOS-nieuws. MPO Radio 1. Een aantal commando's wil dat militair Marco Kroon... niet langer in de media vertelt over zijn tijd in Afghanistan. Dat brengt volgens hen andere commando's in gevaar. Kroon zei het begin dit jaar dat hij in 2007 een Afghaan heeft doodgeschoten... die hem eerder had ontvoerd en gemarteld. Bedrijven die hebben geïnvesteerd in aanloop naar de uitbreiding... van vliegveld Lelystad, die de schadeclaims in bij de overheid... nu die uitbreiding met zeker een jaar is uitgesteld. Het kabinet wil meer tijd om de overlast voor omwonenden te onderzoeken. Voor het grote DNA-onderzoek in de zaak Niki Verstappen is veel animo. Meldt website 1 Limburg. Op zes plaatsen wordt het DNA ingezameld. 21.500 mannen hebben daarvoor een oproep gekregen. En bij de massa start op de Olympische Spelen... heeft schaatser Koen Verwij brons gewonnen. Goud ging naar de Zuid-Koreaan Lee. Eerder vanmiddag pakte Irene Schouten het brons in de vrouwenfinale... en de Japanse Mio Tagagi was daar de snelste. De Olympische winterspelen in Pyeongchang... Olympisch nieuws met Geo Lippens. De eerste Olympische maasstaat heeft Nederland twee bronzen medailles opgeleverd. Irene Schouten bij de vrouwen en Koen Verwij bij de mannen moesten genoegen nemen met een derde plaats. Het goud was bij de mannen voor de Koreaanse favoriet Sung Hung Lee. En bij de vrouwen was de Japanse Nana Takagi de baas. Voor Verwij is het een mooie pleister op de wonden na een teleurstellend toernooi. Ja, het was voor mij op dit ogenblik, zoals in de staat waar ik, ben, waar ik in ben, toch wel... Ja, het hoogste haalbare. Zij bent ook blij. Ja, op zich natuurlijk, ik ben gewoon met andere verwachtingen naar het toernooi toe gegaan. Maar uiteindelijk hoe ik ben gestart en hoe ik ben geëindigd, mag ik wel heel tevreden zijn. Ja, ik ben wel tevreden zoals ik heb ben geëindigd. Dat mag je ook zijn, want de race ook, het plan was goed. Alleen ja, de fitheid laat het dan een beetje in de steek, hè? Ja, nee zeker. Kijk, en, uh, echt, uh, Sven heeft het echt top gedaan en uh, ik denk dat we het als team heel goed hebben gedaan. En uh, ik zat in een hele mooie positie. Alleen uh, ja, ik merkte gewoon dat ik gewoon net niet fit genoeg was... om zeg maar, dat sputje eruit te persen of hem even snel in te halen. Wat ik normaal gesproken wel heb. En uh, ja, dan uh, baal ik er wel van dat ik het niet af kan maken... terwijl het zo mooi ging. En uh, het teamwork was top. En uh, daar ben ik Sven ook dankbaar voor. Irene Schouten behoorde tot de favorieten... en kon dus moeilijk bepalen of het brons een tegenvaller was... of toch gewoon een prijs. Ja, ik ben sowieso blij met de medaille. Alleen... Uh... Ja, weet je, het, het verliep gewoon niet zoals we wilden. Het was eigenlijk plan dat Anouk op uh, twee ronden volle bak zou aantrekken. En dat ik op 300 meter voorbij zou gaan. Dat was er al niet meer, hè, toen? Nee, en dat was gewoon heel jammer. Weet je, Anouk, die, het was al super dat zij in die, voor, of in die finale kwam. Want als je valt en dan nog zo terugkomen. En ze had best wel last van de knie. En als je dan even goed, weet je, door haar kwam even goed uh, het gat ging, kwam kleiner met Saskia met die van Estonia. En... Ja, het was een rare race, hè, dat zij zo lang vooruit rijdt. Ja, en het, het nadeel was eigenlijk wel een beetje... twee Nederlanders, één Japanner, één Koreaan... Dus ik bewustte gewoon, ze kijken naar ons. De Nederlandse ploeg in Pyeongchang is nu klaar... en sluit de Olympische Spelen af met 20 medailles. 8 keer goud, 6 keer zilver en 6 keer brons. Oranje komt daarmee niet in de buurt van het record van 24 medailles van 4 jaar geleden. Wel wordt de doelstelling van sportkoepel NOC NSF bereikt. Vooraf hoopt de chef de mission Jeroen Bell op 15 medailles. Radak met Jan Long. Jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Zometeen in de belofte de HelloFresh Veggie Box. Een doos met verse ingrediënten voor een paar complete vegetarische warme maaltijden. Maar in een van die ingrediënten blijkt kippenvet te zitten. En daar kijken ze bij HelloFresh zelf ook van op. Oh. oh, dat is heel vreemd. Maar daar was ik zelf ook niet van op de hoogte. Je hebt een woonverzekering bij Unive. Je bent er tevreden mee, maar... Univé denkt er anders over. Univé vindt namelijk dat jij je verzekering moet uitbreiden... naar een duurdere all-risk-verzekering. Dat is beter voor jou, vindt Univé. Jan van Neck, goedemorgen. Goedemorgen. U kreeg een brief van Univé met die boodschap, hè? Hallo, ja. U kreeg een brief van Univé? Ja, ik kreeg een brief van Univé met een, een brief voor all-risk. Het ziet eruit als een reclame. En eigenlijk had ik hem niet eens zo goed gelezen... Maar er was 24 januari gedrag getekend en ik kreeg een 26 e En toen ik hem later bij dus een tweede brief goed ging lezen... stond er onderin dat u voor 5 februari moest afmelden voor deze verzekering. Dus nou, en een hele kleine lettertje staat daar, dat eigenlijk je een extra premie betaalt van 78 euro per maand. Dus als, je niet, Al per, per als u niet af... zou laten horen, dan zou dan u gewoon meer gaan betalen? meer kwijt. Per jaar? Per jaar. Kijk aan. Dat wilde u niet, denk ik. Dat wilde ik niet. Nee. Dus, uh, dus wat deed ik u? Ik heb te mailen. Geen reactie. Nog een keer gemaild, Geen reactie. En toen dus heb ik ze vrijdag eindelijk gebeld. Na tien minuten heb ik ze gekregen. Toen zei hij me ja, wij hebben er al heel veel gehad. Zegt hij, nou, we zullen je afmelden. Aha. Dus, maar is het ook gebeurd? Dat weet ik niet. Ik heb nog steeds geen schriftelijke bevestiging daarvan gehad. Dus nee. dat kan ik nog niet zien. Dus u werd gedwongen om binnen korte tijd, kun je zeggen... een week ongeveer, te reageren? Ja. op de, de brief was gedacht tegen het 24 januari. En je moest voor 5 februari maar even reageren. Jan van Neck, dank voor dit verhaal. Johannes Dolieslagen weer van Radar Online. Meer reacties hierover? Uh, Jazeker, want uh, Jan van Neck die is niet de enige die deze brieven van Univee kreeg. Uh, ook Bob van Rossum kreeg eind januari zo'n brief van verzekeraar Univee. De boodschap in de brief van Univee was dat uh, ik voor 9 euro per maand... Uh, een aanvulling op mijn uh, inboedelverzekering uh, af zou sluiten. Uh, en als ik dat niet wilde, dan moest ik berichten aan Univee dat ik daarvan afzag. Ik vind dat echt de omgekeerde weg. Ik vind dat klantonvriendelijk. Ja, en Linda van Haren die kreeg dus ook zo'n brief uh, met precies dezelfde aankondiging. Ze zou vijf euro per maand duurder uit zijn. En uh, ja, Linda die was verrast over de werkwijze van Univee. Nou, het verbaasde me vooral dat ik een nieuw product kreeg... in plaats van mijn oude product. Automatisch, zonder dat ik daar een handtekening hoefde te zetten. Ik, hoefde, ik moest juist mijn handtekening zetten als ik het niet zou willen. Wat natuurlijk vreemd is. Ja, en je raadt het al. Ook Michel die kreeg zo'n brief waarin Unive dus weer mededeelde... dat automatisch de verzekering veranderd zou worden... naar een hogere en dus een duurdere verzekering. Uh, en hij uh, vraagt zich af, is dat wettelijk überhaupt wel toegestaan? Ja, die vraag gaan we zo voorleggen aan Casper. Eh, we hebben natuurlijk ook Unive om een reactie gevraagd. Die wilden ze niet live in de uitzending geven... maar er kwam wel een hele lange schriftelijke verklaring. Daarin stelt Unive dat ze de All-Risk-verzekering All ingevoerd hebben... omdat iedere maand zo'n 100 tot 150 mensen klagen... dat hun huidige verzekering niet dekt wat ze ervan verwacht hadden. En Unive hoopt dat de klachten hiermee verleden tijd zijn. Ze reageren niet specifiek op de vraag of dat wat ze doen wel mag... Maar wel wijzen ze erop dat klanten ook na het verstrijken van de termijn... terug kunnen naar hun oude polis als ze dat willen. Naar aanleiding van de klachten wil Unive de brieven wel gaan aanpassen. En eventueel zijn ze bereid de premie terug te betalen. De hele reactie kunt u overigens lezen op onze website. Casper Janssen, advocaat bij Kneppelhout en Kortelsadvocaten. Mag Unive dit doen? Mag Unive zomaar die verzekering uitbreiden... en daar ook meer geld voor vragen? Nou, uitbreiden mag altijd. Uh, maar niet voor meer geld. Er staat ook boven die brief extra service. Nou, dat maakt het een beetje uh, misleidend. Uh, omdat je denkt van nou, dit is een extra service van Univé. Maar in de brief staat dat je gewoon een extra bedrag moet betalen. Ja, dat kan gewoon niet. Want dat is een nieuwe verzekering. Daar sluit je een nieuwe overeenkomst. En daarvoor moet je gewoon toestemming hebben. Hè. Daar moet je juridisch gezegd wilsovereenstemming over hebben. En dat kan je niet zomaar um, uh, de, de, de, nou, eenzijdig stilzwijgend, eenzijdig. Niet. eenzijdig, kan je dat doen. Dat is, gaat niet. Is, is dit misleiding? Ja, dat is misleiding. Ja, ja, ja absoluut. Het is, uh, je hebt de verklaring van Unifee, die uitgebreider is dan wat ik net voorlas, ook gelezen. Uh, wat vind je dan uh, van hun reactie? Ja, hooghartig. Uh, ik, ik begrijp niet dat je zo. Dit is echt een knoert van een juridische fout. Uh, in het consumentenrecht is het zo dat uh, een opt-out, zoals dat heet, dat mag niet. Je moet uh, een, de, bijvoorbeeld een hokje aanvinken om iets te willen, of een nieuwsbrief of zo. Of, uh, en niet ja, de, zeggen dat je. Um, als je niet, uh, ja, dat het dan maar gebeurt, dat kan gewoon niet. Um, en ik vind dan zo'n reactie van nou, we passen het niet aan. Ik vind dat niet kunnen. Ja, want die brief uh, uh, waar Jan van Neck het over had, heb je ook gezien, hè? Ja. En dat, ja. dat, dat, dat ziet er inderdaad uit als extra service... en niet, niet de mededeling, u krijgt een nieuwe verzekering voor meer geld. Nee, die nieuwe verzekering komt niet ter sprake. Het is alleen een uitbreiding van de dekking onder de huidige verzekering... waar je ook meer voor gaat betalen. Ja, ja, en dan heb je gewoon een nieuwe overeenkomst. En welke regels overtreden zijn nu hiermee? Nou, in ieder geval, het een en andere regels in het consumentenrecht... maar ook het gewone basisprivaatrecht. En ook in het, de wet financieel toezicht zegt dat dit niet kan. Kunnen ze beboet worden? Nou, ik, ik mag hopen dat de ACM naar gaat kijken. En ik weet niet of het tot een boete komt. Um, maar ik vind het zeker voor een coöperatie, hè, waar je toch de, de weigedachte hebt... vind ik dit niet een handelswijze die je zou moeten, de, zou moeten willen. En wat nou als je uh, niet zoals Jan van Nek op tijd hebt gereageerd? En je hebt inmiddels dus die duurlijke verzekering. Ja, ja, ja die heb je dus niet, want je hebt er nooit mee ingestemd. Um, he, dus eigenlijk, uh, um, uh, de, um, je zou alsnog kunnen mailen, maar dat zegt Unive ook. Van, nou ja, dat kan dan nog langer. Uh, uh, maar eigenlijk hoef je gewoon niet te betalen voor iets wat je niet hebt. Dus zodra het vraag omhoog je, gaat. Wat je niet hebt gekocht, ja. Gewoon het oude niet bedrag blijven betalen. Ja. Johannes Dolieslager, heb je nog andere reacties binnen? Nou, ik kreeg net een reactie binnen van Yvonne. Uh, dat is best wel grappig. Zij heeft Unive een tegenvoorstel gedaan. Zij gaat namelijk vanaf heden 10% minder premie betalen. En als Univee toch die volle 100% wil, dan kan dat wel. Maar dan moeten ze haar eerst even een mooie antikraat sturen. Ze draait het om. Ja, dat, ja. ja. ja nou, dan lukt die vonden zo ook de vlucht vlucht idee. Ervan, hè? Ja. Waarschijnlijk net zo kansloos wel als Unive zelf. Vreselijk. Zeker, ja, maar wel, wel met gelijke munt terugbetaald. Ik okay. vind het een mooie grap. Dank Casper Janssen, advocaat bij Kneppelhout. En kort als advocaten, we hebben deze zaak overigens gemeld... bij de Autoriteit Financiële Markten en die gaan er naar kijken. Ze komen maandag met een algemene reactie. Heb jij nou ook een brief van Unive gekregen... en ben je het niet eens met die werkwijze? Meld het dan bij het meldpunt van de AFM. In de belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. Vandaag is dat de HelloFresh Fetchy Box. Daarbij krijg je na betaling per week een doos met verse ingrediënten en recepten voor een paar complete warme maaltijden. En vegetariërs komen er ook aan hun trekken, want je ontvangt standaard drie gerechten in je box die geen vlees of vis bevatten. Dat staat op de website. Dat zit dus goed. En dat denkt de klantenservice ook. Uh, wij hebben twaalf uh, gerechten waar je uit kan kiezen. En uh, iedere week zijn er sowieso drie gerechten daarvan uh, uh, vegetarisch. Ja, maar nou kwam een vriend van mij er de deze week achter... dat er kipfond en kippenvet zit in een van de ingrediënten... van zijn vegetarische Hello Fresh box. Het gaat om het potje Indonesische currypasta... wat je in dat gerecht moet gebruiken. De ingredi ingredi ingrediënten van die currypasta die staan duidelijk op het etiket... Hoe kan daar kip in? Oh, oh dat is heel vreemd. Daar was ik zelf ook niet van op de hoogte. Op de website van HelloFresh staat de currypasta wel genoemd... maar niet het kippenvet dat erin zit. Je kan als vegetariër dus niet vooraf controleren... of een maaltijd echt vegetarisch is? Nee, nee. Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Want ik heb nu de recepten voor, uh, voor volgende week die vegetarisch zijn... en daar zie ik niks van wat dierlijke producten zou moeten bevatten. Ja, maar als ik als vegetariër toch echt geen vlees wil eten... wordt het wel heel lastig. Ja, ik, ik, ik vind het ook een beetje lastig wat ik nu, uh, ja, wat ik nu voor je kan doen. Want uh, het is inderdaad zo dat, dat we niet uh, um, van de aparte ingrediënten... nog uh, uh, voedingswaarden en, en, en ingrediënten online zetten. Dus wat nu dan? Wat ik je dan nog zou kunnen aanbevelen als je er toch voor kiest om een veggiebox bij ons te nemen... is dat je dan uh, bijvoorbeeld de weken, om, om het zeker te zijn, de weken dat er een, een curry uh, bij zit... en je dan niet weet wat er precies in die currypasta zit, dat je dan een, een week zou overslaan. Een week overslaan, oké. Okay. Nou ja, goed. In de, nou, Dank voor de antwoorden op mijn vraag. Ja, is goed. Geen probleem. Goeie vraag in ieder geval. Ja, dat wel. Dit was, was een goede vraag. Die kregen we eerlijk is eerlijk van een vegetarische luisteraar. Dank nog voor die tip. Er zijn trouwens zo'n 700.000 Nederlanders vegetariër. Aan de lijn heb ik de directeur van de Vegetarisch Bond... die ook keurmerken voor vegetarische producten uitgeeft. Floris de Gaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u hoorde het. Er blijkt een beetje kip in dat vegetarisch gerecht te zitten. Mag je het dan ook inderdaad niet meer een vegetarisch gerecht noemen? Nou, mag. Kijk, vegetarisch is uh, juridisch geen uh, beschermende term. Uh, maar iedereen voelt wel aan dat uh, kip in een, uh, in een curry dat dat niet echt vegetarisch is. Uh, dus ik denk dat, je, dat ze niet de vervolg. Ja, misschien ook wel. Het is een beetje een mistig gebied. Maar ik denk dat iedereen wel snapt dat het niet in de haak is. Nee. Maar, maar hadden ze de precieze inhoud van die currypasta moeten vermelden? Uh, nou, niet per se, maar als ze zeggen van het is een vegetarische box... dan hadden ze wel zelf de kennis moeten hebben uh, om dat uh, dus, dus te vermelden. Dus ze hebben gewoon niet goed op hun eigen ingrediëntendeclaraties... op hun eigen etiket gekeken. Nee, maar het uh, gaat maar om een om... heel, heel ja. klein beetje kip, hè? Ja, nee, nou, <laughs> nee, daar zullen wel niet hele complete kippen in zitten. Maar of het is vegetarisch of niet. Het zit erin of het zit er niet in. en Je kunt altijd zeggen... Aan iemand zelf de keuze laten of je dat veel of weinig vindt. Daar kunnen heel mensen heel verschillend over denken. Maar als het vegetarisch is, dan zit er geen vlees in. Jullie geven als vegetarierbond keurmerken uit. Waar letten jullie dan op? Nou, heel veel... Uh, Dingen. Natuurlijk, in eerste plaats zit er geen vlees in. Uh, maar ook zijn er bijvoorbeeld geen uh, proceshulpstoffen gebruikt uh, die van het gedode dier afkomstig zijn. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan suiker. Dan denkt iedereen: van, Nou, dat is toch wel in de haak. Uh, vaak wel, maar dat kan ook ontkleurd zijn als het uh, witte suiker is. Uh, met uh, beenderkool. Nou, dat soort dingen letten we dan ook op. Dus die vind je niet per se terug in het product, maar in het productieproces is dat dan wel, uh, wel gebruikt. Criterium, ja? ja? En natuurlijk op de, de dingen die mensen ook niet zo snel verwachten, bijvoorbeeld de rode kleurstof. Uh, die van schildluis af kan komen, de glansstof, shellac... wat geplette luizen zijn ook. De Waar de zit dat in? in? Uh, shellac in, uh, op snoep bijvoorbeeld, hè. dat is een oh, glans, ja? glansstof. Je en, eet eigenlijk uh, geplette luizen? Ja, ja. ja oh, ja, lekker. Ja, ja. Het, is, het, het criterium is, er moet niks van dode beesten in zitten uh, Het criterium is, er moet niks van dode beesten zitten of bij het productieproces gebruikt zijn, ja. Ja, en als je nou een van die 700.000 vegetariërs bent... hoe weet je dan zeker dat je echt vegetarisch eet? Ja, nou ja, dat weet je dan alleen zeker als je naar het label kijkt wat wij, uh, wat wij uitgeven. Dat is maar naar dat veetje met dat blaadje eraan. Of je moet gewoon alles zelf uh, kweken en koken? Alles, pardon? Pardon? Alles zelf kweken en klaarmaken. En... Ja, ja, dan weet je met enige zekerheid. Ja, nou ja, het altijd wel iets tussendoor. Maar in principe weet je het dan ook, ja, ja. ja. Maar ik denk dat het maar voor heel weinig mensen... aanlokkelijk klinkt of weggelegd is. Dank u wel, Floris de Graat, directeur van de Vegetarisch Bond. Uh, Johannes, heb jij nog... Ja, normaal gesproken. We krijgen reacties binnen van onze achterban. Dit keer van HelloFresh. Oh. Um, die reageren hier ook op. Die zeggen het te, te betreuren dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden. Uh, aanvankelijk dacht de organisatie dat er sprake was van een etiketfout. Maar bij nader onderzoek bleek er toch echt kippenvet in een van de producten in de box te zitten. Ze bieden daarom hun welgemeende excuses aan en nemen het zeer hoog op. Uh, ze gaan daarom hun processen aanscherpen en ook gaan ze hun communicatie over de VeggieBox verbeteren. Nou, lijkt me net nette reactie. Kom jij nou ook zo'n product of reclame tegen waarvan je denkt kunnen ze die belofte wel waarmaken? Mail ons dan afrotros.nl. Van Nile Horn. Ja. Hoe hou je je hond of kat in toom? Daar hebben we het over. Zet je katse nagels in je leren bank of koud je hond de post iedere dag aan Vlaarden. Ja, Martin Gouws weet wat je dan moet doen. We hebben al een aantal tips van hem gekregen. Maar er komen meer vragen binnen, Johannes Dolieslagen. Ja, zoals van uh, Francine. Zij uh, zegt: ja, mijn, mijn katten gedragen zich altijd keurig. En zij denkt dat het komt omdat ze structuur en aandacht krijgen. En ze heeft ook altijd voldoende eten in huis. En daarom komen haar katten nooit thuis met een dode vogel of mus. App ze naar ons. Uh, en Talpa, die heeft een tackle. En die heeft hij toen hij nog pup was heel erg goed laten zien wie de baas was. En hij appt dat je, je hond ook niet te veel als mensen moet zien en behandelen. Nou, en Mirjam die vindt uh, dat je aan je huis die sowieso veel liefde, geduld en energie moet geven. Uh, ongewenst gedrag corrigeert ze en goed gedrag beloont ze. Nooit schreeuwen of slaan, zegt ze. En ik krijg nog een, een tip waar ik mee wil afsluiten van Sonja, die zegt van een kat heeft een bediende, de hond heeft een baas. Is dat waar, maar Een kat heeft een personeel. Echt waar? Ja. Die zijn moeilijk ja, ja. te dresseren? Ja, ze zijn zeer op zichzelf. Ze zijn solistische dieren. Ze kunnen voor zichzelf zorgen. Dus dat is anders dan een hond die je samenwerker is. Dat is wel ook het belangrijkste van allemaal. Op het moment dat je een hond aan het opvoeden bent... en je gaat met vrees in de gang, dan heeft hij stress. En als hij stress heeft, kan hij niet leren. Daarom is het zo... de kreten van correcties, die kloppen dus niet. En dat geldt zowel voor katten als honden? Ja verschrikkelijk de vertrouwensband die je met een dier hebt... die ergens een tik voor krijgt en niet weet waar hij voor krijgt... dat is net zo krankzinnig dat je een kind die aan tafel zit... en niet weet dat hij met zijn volk moet eten... en iedere keer als hij zijn zijn vork niet pakken... hem een dreunt geeft, dat is niet goed voor het kindje. Nee. En dat is niet goed voor het hondje. Nee. Dus het, je nee, moet bij dus... kinderen snappen mensen het meteen, denk ik. Uh, nou, maar, ik denk het ja? niet. Ik denk dat mensen nee? hun kinderen ook nog steeds met straf opvoeden. Oh, ja. En dat is nog steeds niet helemaal goed. Nou ja, maar slaan dan toch minder. Tenminste nee, niet, maar goed, dat is een ander onderwerp. We hebben het over katten en honden. We hoorden ook dat veel mensen voor katten bijvoorbeeld de plantenspuit gebruiken. Een plantenspuit gebruiken... Je moet je voorstellen, als jij met een plantenspuit een paar keer gespoten heeft en hij heeft het gezien, dan vlucht de kat al weg... op het moment dat je de plantenspuit pakt. Dus binnen de kortste keren heeft hij het in de gaten. Maar of hij nou precies begrijpt waarom die spuit toestand op zijn kop terechtgekomen is, dat is, is het anders. Is het zo dat als je honden en katten hebt... dat je gewoon moet accepteren dat je meubilair daaronder leidt? Nee hoor, je moet, je moet, zodra je hem in huis krijgt, ga je bepaalde regels voor jezelf vaststellen. En die, net zoals die mevrouw in het begin vertelde, um, op het moment als hij met een schoen aankomt, of met een handtasje, dan kan je twee dingen doen. Je kan heel hard gemopperen, wat doe je met mijn handtasje en met mijn schoen, maar je kan ook het volgende doen. Hij heeft het in zijn bek, heb jij nou in je bek, wat mooi, kom eens bij me, wat fantastisch. En dan ruil je het voor een kluif. En Aha. omdat je dan even met hem gaat spelen met het kluifje. of hij de, de, de volgende keer weer met je tasje aan. Nee, dan komt hij omdat je speelt met het kluifje of met het, die flostooi. Komt hij met de flostooi oh, aan. Want okay. hij begrijpt dat dat hem wat meer oplevert. Het is in principe zo mooi als wat. Ja, op die manier. Uh, het, het, heb je nog meer reacties? Ja, anders? ik krijg een appje binnen van Anke. Uh, die zegt uh, van ja, negeren is inderdaad een goede oplossing voor ongewenst gedrag. Maar, zegt ze, mijn hond uh, van acht maanden staat heel erg graag bij de vensterbank omhoog te kijken of er nog een kat in de straat te spotten valt. En met Regelmatig springt hij zelfs in die vensterbank om op zijn gemak te gaan zitten kijken. Nou, super ongewenst, zegt zij natuurlijk. Uh, maar negeren lukt natuurlijk in dat geval niet. Ik moet hem toch manen om uit de vensterbank te komen. Ze zegt: tips zijn heel erg welkom. Ja, wat moet ze doen? Martin? Ik begrijp het heel goed. Er was een mevrouw die hetzelfde probleem had bij een huis, die bij een bushalter stond. En als de bus eraan kwam, dan denderde de hond alle planten van de vensterbank af. Ze heeft allemaal nepna genomen. Die zetten ze weer keurig netjes neer als de bus voorbij was. Met andere woorden, er komt iets op zijn territorium. Hij blaft heel hard en het gaat weg. Dus dat gedrag wordt beloond. Wat moet je nou gaan doen? Ja. Of er nou een katje katjesblad voorbij komt? Nou, het mooiste is om gewoon de hond in huis eerst aan de lijn te doen. Heel erg leren dat hij op je moet letten. Dat levert hem heel veel op. En dan komt die bus, je traint het eruit. Dus het zien van de bus is... Oh, wat leuk! Dan moet ik naar mijn baas kijken, want dan krijg ik wat. Oh. En het is dus niet zo dat je dat Lekker geven. Hoe heet ze ook weer? Anke? Anke die weet natuurlijk niet... er komt geen bus aan, dus die weet niet wanneer die nee, hond ineens... ik in de krijg de vensterbank. gelijk de bus met de kat die voorbij komt. Maar wat moet ze, hoe moet ze dan leren dat die hond niet meer in de vensterbank... ze gaat dus beginnen om de hond... zonder dat er iets voorbij komt de wat ook... dat ze onder appel houdt. Dat wil zeggen dat hij op de led... door bijvoorbeeld kijk eens te zeggen tegen hem. Dat conditioneert ze. Dan komt er vervolgens zo'n katje voorbij. Dan zegt ze kijk eens. En dan draait de hond zich om. Want die denkt dat is leuk zeg wat er nu gebeurt. Dat een kat zien betekent dat ik iets krijg van mijn baas. En dan gaat hij dus niet bij de vensterbank in. Alles moet je eruit trainen. Stap voor stap. Alles is een leerproces. Het is prachtig om te doen. Het kost wel even tijd. Nou, ik, ik, dat soort dingen um, kan je heel snel leren. Dan ben je in een kwartier twintig minuten klaar. Er oh, is dus ja? maar één ding wat heel moeilijk af ja. te leren is. Dat is zelfbelonend gedrag. Dus je loopt op straat, er loopt een hond. Die loopt daar keurig met zijn baas los van de lijn. En er loopt een konijn of een kat. Ja, ja. En dan gaat hij er heel erg achteraan. Dat is zelfbelonend. Dat is heel moeilijk. Dan moet je andere therapieën toepassen. Dank, Martin Gauss. Hebben jullie nog vragen, ga dan naar onze Facebookpagina... want zo direct na de uitzending zal Martin die nog beantwoorden. De handelspraktijken van Incasso Bemilla, Direct Solutions, Univee... en andere zaken kun je allemaal teruglezen op nporadio1.nl. En maandag is Radar er weer met Antoinette. Dan gaat het over bedrijfsartsen. Wat is het verschil tussen een arbo-arts en een bedrijfsarts? Maandag, half negen, AFROTROS, NPO1. En zo direct WNL met Margreet Smijker. Dit was Radar. Thuis bij Avrotros. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. If you have to live as good as Evangelist Billy Graham en Nederland. Dan zijn ze te geschoten en dan zijn ze een zonde. Shostakovich, componist van Stalin. En Black Panther en de alternatieve Amerikaanse geschiedenis. Op NPO Radio 1. OVT, morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Gewandhausorchester Leipzig en Andres Nelsons. Met Tchaikovskis Pathetiek op 25 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Morgen, live op Fox Sports Eredivisie. De topper Feyenoord-PSV. Laat Feyenoord de Kuip weer schudden? Of zet PSV een reuzenstap richting de titel? Hij doet het! Abonneer je nu en kijk morgen live naar Feyenoord-PSV. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen.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 Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windiafund.com. Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5.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 Wacht, stop dan. Een sprookje voor volwassenen. Rebelleren kan je leren. Voor... Koop je tickets voor Robin Hood via toneelgroep <middels>